Dit is Jeroen Kuma met het NOS-journaal. Een Amsterdamse verkoper van lachgas... heeft een boete gekregen van 200.000 euro. Zijn medewerkers verkochten lachgas op straat en dat is verboden. De man vond dat dat wel mocht. Hij ziet zijn bedrijf als een bezorgdienst. Vorige maand werd al gedreigd om hem een dwangsom op te leggen... maar omdat hij doorging met de verkoop volgt nu de boete. En bij elke volgende overtreding moet hij 15.000 euro betalen. De man zegt dat hij pas stopt met de straatverkoop... als hij een miljoen euro aan boetes heeft. In Steenbergen in Brabant zijn twee vrouwen aangehouden in verband met de verdwijning van een Belg. Ook zijn in Steenbergen een woning en een garagebox doorzocht. De man van 56 uit Soerzol is begin juni voor het laatst gezien. De aanhouding van de vrouwen van 18 en 39 gebeurde in samenwerking met de Belgische politie. De vrouwen zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Haagse wethouders De Mos en Gernawi, die worden verdacht van corruptie, zijn maandenlang afgeluisterd door de Rijksrecherche. Dat meldde bronnen aan NRC. Uit de afgeluisterde telefoongesprekken zou zijn gebleken dat de twee wethouders vergunningen regelden voor horecaondernemers. Daarom waren er vorige week invallen bij de wethouders, een raadslid en bij drie ondernemers in Den Haag. In Hongkong is het weer onrustig. Er wordt gedemonstreerd en het verkeer in de stad is flink ontregeld... doordat de metro is stilgelegd. Ondanks een verbod erop gingen demonstranten vannacht met maskers de straat op. Ze vernielden winkels en er werd brand gesticht. Door een noodwet is het dragen van maskers sinds gisteren verboden. Maar het extreme geweld rechtvaardigt de noodwet... volgens de hoogste bestuurder Carrie Lam. Met de noodwet kan de overheid ook huiszoekingen doen... en mensen oppakken zonder duidelijke verdenking. Het weer, vanmiddag veel zon, maar ook hoge bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt ongeveer 14 graden. Morgen meer bewolking en met uitzondering van het noorden op veel plaatsen regen. Het wordt morgen hooguit 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het was echt een hele grote hit in de jaren 80. De single van Colonel Abrams en Traps. 7 over 3, Zandvoort, welkom terug. Het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdag en de maandagmiddag. Wij zeggen goedemiddag, We hebben de zin in. En we hebben een volle agenda. Want wat gaan we allemaal doen, Obertjan? Nou ja, terwijl er op dit moment een, de mars door Zandvoort zich voortbeweegt... dus als u te gast bent in Zandvoort en u ziet een hele hoop mensen... dan heeft het alles te maken met de animal rights mars door Zandvoort. Maar even, even een vraagje. Vanmorgen had ik, als ik de nieuwe burgemeester goed begrepen heb... Uh, Amsterdamse waterleidingduinen, waar die herten zijn... en uh, waar ze afgeschoten worden, is toch Amsterdams grondgebied? Had ik dat goed begrepen? Uh, volgens mij wel, ja. ja. Dus, dus dan zouden ze ergens in eigenlijk in Amsterdam moeten demonstreren. Maar goed, wie ben ik? Goed, uh, verder. Uh, wat wordt er, nog meer? er wordt druk gereasd op het circuit tijdens de finale races vandaag en morgen. Twee dagen uh, raceplezier. Alle coureurs in de diverse klassen komen bij elkaar... met familie, vrienden en kennissen. Het is een heel groot familiegebeuren... Uh, uh, uh, en een lekker ontspannen sfeer. En u bent daar natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn... op het circuit Zandvoort vandaag en morgen. Als het goed is wordt het druk geraft met pepsports in de, in de golven bij Zandvoort. En dat is een, een, dus een activiteit die is vandaag en morgen. En heeft alles te maken, staat in het teken van oktober. Want Zandvoort goes wild in oktober. We gaan zo weer schakelen met Joop van Nes... Bij de voetbalwedstrijd uh, uh, Zandvoort thuis tegen Jong-Holland 1. De wedstrijd is om half drie begonnen en de tussenstand was uh, 1 tegen 0. We gaan kijken of daar verandering in is gekomen. En verder natuurlijk de evenementenagenda om half vier. Met, houd de pen en papier bij de hand, want er is wellicht een evenement bij waarvan u zegt... schrijf ik even mee, dan weet u precies waar uh, en wanneer en hoe laat u daarbij aanwezig kan zijn. En verder natuurlijk hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert We hebben het weer druk, ook in het tweede uur van dit programma. Wil je meekijken in de studio? Dat kan. ZFM-live.nl. En daar kun je uiteraard ook mee uh, luisteren. Zo dadelijk over een tweetopplaat. We gaan weer naar finesse op Dijfersveld... en een van die twee is Billy Joel. Ja. Deze zou je nog wel een keer te goed. Of we gaan naar het uh, Duitse naar uh, Joop Nes. Einde van die eerste helft, Joop. Hoe gaat het daar? Ja, Robert gaat nog steeds goed. Uh, Santos leidt nog steeds met 1-0. Nou, ik moet wel zeggen, na dat doelpunt uh, heeft Santos zich wat terug laten zakken. Misschien teruggedrongen, dat weet ik niet precies. Maar uh, uh, ja, we spelen meer op de helft van Zandvoort dan op de helft van Jong Holland. En dat zou in principe andersom moeten zijn natuurlijk. Koenberg ze gaat nu wel de goede kant op. Robert van Dijk. Nou, is staat helemaal vrij aan de linkerkant, Duisberg ik ga kappen, kappen, nog een kappen en nog een kappen en dus ik ga dan zelf een gebied in. Hij moet met links in die voorzet, dat doet hij goed en hij komt bijna bij Koen van Gielsen terecht en die kon er dan helemaal niks mee doen, want hij wordt uitverdedigd daar door de linksachter en uh, daar gaat Fries op af. Fries die een, echt een, een, een tijger is die je niet graag uh, tegen wil komen, want je blijft hem tegenkomen. Goed, nu gaat hij dan, en daar is een onhebbelijkheid daar van linksachter van uh, Jong Holland. En, uh, ja, daar gaat, ik weet niet wat er aan de hand is, maar die grensrechter, die assistent scheidsrechter moet ik uh, zeggen, staat als de gek met zijn vlag heen uh, en weer te gaan. En die wijst naar Kaste Vries. Misschien heeft hij iets gezegd, misschien heeft hij een gebaar gemaakt, ik heb geen idee. Maar hij maakt heftige gebaren met zijn vlag, en de die gaat aan hem toe. En die van maand de Vries uh, geeft hem wel een hand. Dus uh, het is allemaal een dikke noorden verder, maar het was wel een beetje een rare situatie. Goed, uh, we halen van gooien. Ik vrouw vijf bijt met het ingooien. En uh, komt hij bij een uh, de spits komt hier terecht. Ik heb hier geen namen al hè. Dus Dit is jammer. Uh, de Rico de Vries. De, uh, Rico uh, van de Burg. Naar. Naar. De Kasteem. Kasteem. Naar uh, ver toe. Dat is ja aan de zijkant, dan komt een voorzet, uh, dat is tussen daar kan niemand bij komen. De type van Jong Hand kan het rustig weer ingooien naar de nummer 15, de links, binnen, ja, verdediger En dat is, uh, die gaat niet goed, de stansen het over van de Burg naar, uh, weer naar Kastien. Kastien die is een, beetje, een beetje een vrije rol heeft vandaag, die je ook wel heel veel kunt vinden. En, daar is het signaal, het eindsignaal van de scheidsrechter die het niet moeilijk heeft gehad in de eerste helft. Uh, sandvoort is leid met 1-0, maar het laatste gedeelte van de eerste helft was jonge uh, Jongeland wat sterker. <coughs> en van uh, meer op de helft van de Sandvoort en anders op. Goed, tot een keer gaan we weer verder hier bij de dus van 1-0 op. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid.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 You're making me Dus juist van met uh, momenteel rust uh, op de uitgesteld. 1 tegen-0 is de ruststand. En straks uh, komen we uiteraard weer uh, bij Janvenes. Uh, terug voor het vervolg van de wedstrijd. Achteraan draaien we deze van Wit Houston en een hele speciale versie uh, van de singel. Wel leuk om uh, deze keertje te draaien voor jullie. Dat was uh, I'm Your Baby Tonight. Ja, daarna uh, gaan we het uh, nu hebben over het uh, evenement wat alweer voor de tiende keer gaat plaatsvinden. Ja, dan hebben we toch even, even wat uitvoeriger bij stilstaan. En dan hebben we het over de tiende editie van het kampioenschap garnalenpellen. Vrienden van de Ganaal Zandvoort en de medewerkers van strandpaviljoen Talassa organiseren voor de tiende keer op rij het Open Nederlandse kampioenschap garnalenpellen. Er wordt op zaterdag, en zet u dat vast in de agenda... 26 oktober, smiddags om 4 uur begonnen, tot in de avonduren. De inschrijving voor het evenement is inmiddels geopend. Het begon allemaal tien jaar geleden in Café Oomstee van Ton Arissen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 De deelname aan het pellen bedraagt 5 euro per persoon. Ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het garnalenpellen redelijk beheert... kan zich inschrijven. Ik zeg, ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je snel in. Inschrijven kan dus zoals gezegd vanaf uh, uh, heden, tot, uh, nu, van heden... nu tot 21 oktober bij Talassa, strandpaviljoen 18. Of per e-mail zandvoort en garnaal met A-E apenstaartje gmail.com Garnaal Zandvoort met A-E apenstaartje gmail.com Dus op 26 oktober vanaf 4 uur bent u van harte welkom bij Talassa om aanwezig te zijn als kijker, dan wel als deelnemer dan wel als proever uh, van de tiende editie van het kampioenschap Garnaal en Het is gewoon een geweldig mooi evenement wat uh, inderdaad alweer voor de tiende keer gaat plaatsvinden hier in Zandvoort. Nou, de komende dagen nog veel en veel en veel meer evenementen en voor de evenementagenda blijf je gewoon lekker luisteren naar de Zandvoorts Radio. Op die gaan we doen naar het volgende plaatje wat we voor je gaan draaien. En die volgende plaatje is ik alweer een gouden ouwe. hebben ik gewoon zin in die vraag. Heel veel gouden ouwe. Kim Wild, Four Letter Words. Echt, hè? De single van Kim Waard. Heel zoet, heel zoet. En Four Letter Words, L-O-V-I, daar hebben we het dan over. Het is uh, 2.30, vier tijd voor de evenementen. Allereerst nog even uh, de tentoonstelling Historic Grand Prix in het Zandvoortsmuseum. Museum. Die is nog tot 3 november uh, te bezoeken voor als u in Zandvoort bent. In het kader van de historische Grand Prix die onlangs is verreden... besteedt het Sandvoort Museum jaarlijks aandacht aan één of meerdere helden... uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952 was er voor de eerste sprake van de Nederlandse deelname aan het wereldkampioenschap in Formule 1. De jonge talenten Dries van der Loff en Jan Flinterman mochten op Zandvoort starten in de Grote Prijs van Nederland. En daar staat een uitgebreide fotoreportage van tijdens de tentoonstelling Historic Grand Prix. Nog tot 3 november in het Zandvoorts Museum. Zoals gezegd, vandaag en morgen een geweldig, gezellig, informeel weekend op het circuit Zandvoort met de naam Finale Races. Beleef de spannende finales van het race seizoen... waar de kampioenen gekroond zullen worden en volop gestreden wordt om de laatste punten. En bereid je voor op een mooie seizoensafsluiting met formulewagens, tourwagens en GT's. Dat allemaal vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. Meer informatie en over het tijdschema kunt u vinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl En vandaag en morgen zoals al gezegd raften met Peps Sport. Tijdens Zandvoort Goes Wild deze maand raften in de branding. Hoe vet is dat? Bedwing in een 10-persoons raft de golven en zorg dat je niet omslaat... en je peddel je, je een weg naar Open Zee. Natuurlijk laat je daarna weer meevoeren door de golven naar het strand. Spectaculair evenement. Niet alleen dit weekend, maar ook op 26 en 27 oktober. En de, de, de evenementen duren tot 4 uur. En dat speelt zich allemaal af op de boulevard Bernard 22 in Zandvoort. Raften met Pepsports tijdens de Zandvoort Goes Wild. Ook tijdens de Zandvoort Goes Wild is er morgen een expeditie Robinson voor de eerste keer van 6 oktober. En dat duurt tot en met 27 oktober al, al die zondagen daartussen. Het begint begint morgens om 10 uur en duurt tot 5 uur. Zoals gezegd, tijdens de Zandvoort Goes Wild organiseert Pepsports elke zondag een expeditie Robinson. Ga samen met je vrienden of familie of alleen de strijd aan en probeer de verschillende puzzels op te lossen. Op zondag 27 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Voor meer informatie kijk even op de website www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl En anders even op de evenementenagenda van de VVV. En ook komen morgen de jazzliefhebbers weer aan bod tijdens Jazz in Zandvoort. Deze maal met de Rosenbergs. En dat begint allemaal om half drie en duurt tot half vijf. Uh, na afloop kan men voor 11,50 euro genieten van een varkenshaas medaillons. Inclusief dessert reserveren is noodzakelijk. En dat moet u dan doen in uh, de theater De Krocht. Uh, Zoals gezegd, jazz in Zandvoort met de Rosenbergs. Met als groot voorbeeld had je natuurlijk vroeger Django Reinhardt. In die richting moet u ook opdenken uh, als u aan dit concert denkt. Zoals gezegd, half drie morgen tot half vijf uh, in de theater De Krocht. Meer informatie over dit jazzconcert en over alle andere jazzconcerten kunt u de website raadplegen www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En ook van 12 op, uh, tot en met 27 oktober, op, die, op diverse zaterdagen en zondagen, uh, is er een safari-tocht. Die begint op uh, 12 oktober voor de eerste keer om 11 uur s morgens. En dan ga je lekker op safari door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En de gids vertelt je alles over het gebied, de geschiedenis en de dieren in het gebied. ...groot de kans dat je zelf van dichtbij herten kan, kan zien... ...dan wel echte vossen. Dat voor het eerst op 12 oktober om 11 uur. En dat is, deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar... ...en kleine kinderen is een speciale wildwandeling geregeld. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van de Amsterdamse Waterleiding ...waterleidingduinen, dan wel op de VVV-evenementenpagina van Zandvoort. En ook op die 12 oktober om 4 uur middags is er een wildwandeling... En zogezegd ook in het, thema, het algemene thema Zandvoort Goes Wild... ga mee op pad met een gids. En ze gaan dan op zoek naar brurlende en vechtende herten. Want tijdens het bronstijd in oktober... gaat het er wild aan toe in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Voor de eerste keer 12 oktober vanaf 4 uur... de locatie Amsterdamse Waterleiding Duinen. En meer informatie nogmaals op de VWV-evenementenkalender. 12 oktober om 4 uur voor de eerste keer de wildwandeling. En ook een echte aanrader... Is de zaterdag 12 oktober. En ook wederom in de Krocht. Dansen, luisteren en genieten van een muziekavond. Met onder andere het combo Grey van den Berg. Theater Krocht, vanaf 8 uur is die open. De zaal open om half 8 en de toegang is 10 euro. Ik zou zeggen, tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Weer voldoende te doen de komende dagen hier in Zandvoort. Je krijgt gewoon zin in Zandvoort, toch? Hij ja, gaat Gelijk heb je Albert Jan. Even een slokje water nemen. En dan komt het weer. Helemaal goed. Hier is Tetesko. En In die Army Now. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can here in the army now. alweer heel veel jaren geleden, hoor, dat je een uh, dienstplicht had. Moest iedereen die dienst? Ongelooflijk. Maar goed, je de single van uh, Status Quo en uh, In Die Army Nou. We gaan uh, naar uh, Duitsersveld, naar Joop Fris, tweede helft van de wedstrijd. SP Zandvoort tegen Jong Holland uit Alkmaar. Joop. Ja, op die tweede helft is uh, nu pas 3,5 minuten oud, dus er is toch... Dus, dus doe dus, maar kan ik wel weglaten, maar er is nog weinig gebeurd eigenlijk... Uh, het is dezelfde status als Van voor, de rust. Uh, Jong Holland dat aan het aanval is en S.V. Zandvoort dat gevaarlijk eruit kan komen... ...die probeert het hier via Robert van Dijk, maar die raakt die bal kwijt aan, weer aan de, de Jong Holland-verdedigers. Ja. Jong Holland nu op de helft van Zandvoort. Uh, zoals het doen gebruiken we het laatst, nu de half uur van de speeltijd. Misschien nog wel wat langer. En waar uh, toch staat dan, van daarvoor. Een mooie goal was het van Jesse de Haan, die de laatste man mooi omzeilde. En die keeper de verkeerde kant op stuurde. Waardoor uh, hij uh, heel simpel eigenlijk die bal uh, over de doellijn kon werken. Uh, nu staat het nog steeds in de verdediging. bij eigen helft moeten ze de verdediging. we niet aan de bal. Jong-Holland had die bal in de ploeg. Gaat in de stadsopgebied in. En daar wordt hij weggewerkt door Milan Berg-Bellenkant hele Van Dijk. Van Dijk, die, raakt hem, die kan niet eens bijkomen. Dat dus die raakt hem kwijt, die kan niet eens komen. Hij reageerde ook helemaal niet. Het was een hoge bal, hij kwam niet eens omhoog. Terwijl het toch vrij lang is eigenlijk. Goed, maar Zandvoort is dan nu toch in balbezit via Koen Fries. Uh, Kastenfries, Kastenfries. naar Koen de Gielsen. Oh, daar kan Berg net niet bij. Die bal is dus nu weer voor jonge Hij gaat er richting Stadsvermiet. En wordt hij weggewerkt door Riet van der Burg. Van de Burgers naar Van Dijk. <coughs> die probeert dan langs de laatste man te komen, dat lukt niet. En moet hem wel terugbrengen. Terug naar, ik Fries, de Vries. Vries, de diepte, de diepte daar is Van Dijk. Die komt dan weer aan de linkerkant, komt hij voor. Je kan hem beter maken, ik ga niet boven voor krijgen. Nee, doet hij niet en legt hem terug op uh, Koen Magielsen. Die geeft wel een schot af en dat is recht op de keeper af. Laat hem wel graag los, maar de uh, spits die is er aan. Hij is te veel weg om ervan te kunnen profiteren. En de keeper van Jongeland kan de bal weer in het spel brengen. Vierde nummer vierde linksachter doet hij dat, Holland. En die wordt niet dwars gezeten door yes, Jesse de gaan de bal moet terug naar de keeper. Nou ja, zo gaan we de hele tijd door. Jongeland is in de aanval, laat zo zeggen, in de bal bezit. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop voor uh, dit moment. En straks uiteraard uh, weer meer over de wedstrijd. We staan gelukkig nog voor. Hier is Pichu Clark. When you're alone and life is making you lonely. You can always go downtown. When you've got worries. All the noise and the hurry seems to help. I know downtown. Just listen to the music of the track.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 Forget all our troubles, forget all our cares, so come downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. En volgens mij kent iedereen deze plaat wel, hè? heerlijke muziek uit de jaren zestig. Priscilla Clark was dat, en Downtown. ZFM 24 uur per dag op de radio, maar ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En dan blijven op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Darling, darling turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down Crying, crying You know we're playing to a full house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 Oh, oh, oh, oh. That we are sold out, this is fading. But the band plays on now, we're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, still and one to blame. While we'll zero this build the stage, and the thrill, the thrill is gone.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 We hebben net bij CFM over 10 jaar garnalenpeller. Wat eind oktober weer geplaatst vindt in Stoppa Fjord Calassa. Maar evenement wat ook al heel lang meedraait... is de mezingavond van André Hazes. Klopt, want morgen vindt in het Wapen van Zandvoort het 15e, ook alweer een jubileum, André Hazes mezingfeest plaats. Het thema is: André Hazes gaat nooit verloren. Het is dit jaar 15 jaar geleden dat André Hazes overleed. Kees Rutgers, groot fan van deze Amsterdamse volkszanger... besloot na het overlijden van Hazes om ieder jaar een Hazes-mazingfeest te organiseren... als een ode aan zijn held. De eerste keer hield ik het op het strand bij de toenmalige Strandpavillon Sunset. Dat werd een groot succes. Nadeel was dat het om middernacht afgelopen moest zijn. Dat vond iedereen veel te vroeg. Dus het jaar erop heb ik gekozen voor een café in het dorp waar we langer door konden gaan. Dat werd in eerste instantie het lokaal dat nu café 4 is. En na achterin volgens Lauder en Hardy en de Omstee... wordt het nu al een aantal jaren in het Wapen van Zandvoort gehouden. aldus Rutgers. Het leuke van de hazenfeesten is dat er diverse topzangers hebben meegedaan... onder wie jarenlang Mick Harren, als mede Robert Leroy, Mark Meijer en Jeremy Berg. Laatstgenoemde zal ook morgen weer er weer bij zijn, Kees Rutgers. Het is toch... Ongelooflijk dat de muziek van Hazes nog altijd leeft. Hij heeft zoveel prachtige nummers gemaakt met hele mooie teksten. Ik en velen met mij kunnen daar nog altijd van genieten. Vandaar dat we gewoon doorgaan met het Mesingfeest. Ergens duidelijk behoefte aan en dat blijkt ook wel aan de opkomst elk jaar. Het 15e André Hazes Mezingfeest begint morgenmiddag om 4 uur. Behalve zanger Jeremy Berg zijn er ook nog een aantal verrassingen. Maar daarover laat Kees niets los. Dus bent u fan van Hazes? Kent u het uh, fenomeen, uh, de andré hazes uh, U bent morgen vanaf 4 uur van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Slacht te slapen. Vroeger gisterenavond. Wacht op mij.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 was het, dat was alles wat ze vroeg. vroeg want zij gelooft in mij zij ziet toekomst in ons allebei ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij want ze weet Totdat iemand mij en ziet. Dat in iedere van mijn zons geniet. Ze vertrouwt op mij. Ze gelooft in mij. Ik zou wachten tot de tijd dat ieder mij herkent.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 Zij vertrouwt op mij. Morgen kan je in het wapen van Standort lekker meezingen met de Haas Hits. De vijftiende keer alweer dat Kees Rutgers uh, inderdaad uh, de hazers uh, middag CQ avond uh, gaat organiseren. Dit was zij gelooft in mij. We gaan weer aan de stoel. Vervolg van de wedstrijd. Hoe is het daar, jou spannend? Ja, maar als je nog eens een keer wat wil horen... dan moet je haastjes dus blijven draaien, hè? Ja? <laughs> Vind je het leuk of niet? Nee, absoluut nee, niet. Nee, niet hè, dat wist van. ik. <laughs> maar het kwam toevallig zo uit, Joop, dus... Uh... Ja, het zal, het zal. Voor mij, Volgens mij was het gewoon mikken van jou. Nee, helemaal ja, niet. Nee, nee, nee, nee. Het is, het is nog steeds uh, 1-0 en... ja, ik wil zeggen... Uh, Soms wordt blijven maar verdedigen... De, uh, komt het na Nou ja, komt na naar vlux komt af en toe eruit. Uh, niet gevaarlijk. Maar voor het zondags doel is het ook niet gevaarlijk. Alleen met een corner af en toe zou die bal dan bij Daan Kerkman kunnen komen. Die eigenlijk een uh, heel rustig heeft. Dus het is een wedstrijd die zich meer afspeelt. Buiten zijn strafstof groeit, tot aan de middellijn. En daarbinnen is het niet nauwelijks aan, aan, aan de beurt. Daar, daar moet hij nu eindelijk die bal eens een keertje wegstompen. Dan kan hij een keertje aanraken. Dus is het anders. En uh, Just aan, jaagt die bal dan over de zijlijn om eventjes wat rust uh, te kunnen. De dus Jong Holland mag gaan gooien, ter hoogte van het stadsverbied van Zandvoort. Nummer 8, de Middenvelder gaat dat doen. En dat is een heel verre inworp. Tot in, dik in het stadsverbied van Zandvoort wordt er weggekocht door Middellan Berg-Belenkamp. En uh, even kijken, Van de deur, die kan hem verder transporteren. Wie is dat? Berg, berg gaat de snelheid en die raakt de bal kwijt via voet van de verdediger. Gaat hij over de zijlijn. Dus Zand mag gaan gooien, volgt de eigen duk uit. En dat wordt gedaan door Kastien, Kast de Nijse Kastine, Kastenvries. De Vries, die wordt in de rug gelopen. Mag allemaal gelijk van die schijf zetten. En de bal gaat over de in 40 voeten van de Vries. Dus uh, Jonge Holland mag gaan gooien. Dan gaat hij bal komen. En ja, weer langs een Zandvoet te verdedigen. En dan zijn er ineens drie man, vier man tegen drie. Als je speelt het helemaal niet goed uit. Heel dom uitgesteld eigenlijk. En Zandvoort kan die bal meer, makkelijk over de zijlijn werken. Meer was er niet uh, uh, nodig om die bal weer rust te geven. Weer ingegooid. Zandvoort. Uh, weer in de verdediging. Een hele verre bal. Diepe bal. Uh, wordt hij bereikt? Uh, ja, gaat naar de linksbuiten. <coughs> die draait heel even. En gaat hij proberen. Nou, dan gaat hij vier uh, linksbuiten het slapstofwit in. Werkbelekamp kan kom, kom, heel rustig werk, werk, wegwerken. Maar koep was best een beetje nerveus en jaagt die bal over de zijlijn, de helft, Wel zwaar op de helft van, van uh, jong Holland. Maar ja, toch is de bal niet in zijn handen. terwijl hij toch de ruimte had en de mogelijkheid had om hem aan te nemen en rustig aan door te spelen. De Zandvoort moet weer gaan verdedigen. En inworp daar. Uh, nu uh, weer op de helft van Zandvoort. Een uh, meterje of vijf, zes pikken gewoon. Zo uh, gebeurt het altijd met een... Staf, met een uh, en er gaat eigenlijk een schot komen op Kerkman, Pff, maar recht op hem af. Hoeft ze ijs warm te, warm te maken ervoor, de warm te maken. Dan kan hij zo pakken en ook weer in een spel brengen. Dan gaat de bal komen, een verre bal. Mocht bij Zandvoort terecht? Nee, niet bij Zandvoort terecht. En de heren kan Jongeland het spel overnemen. Daar nou, komt toevallig daar Karsten vries goed tussen. maar hij Zedane is de bal kwijt. Nee, sorry, dat was uh, Koen mijn is de bal kwijt. En daar wordt een overtraining gemaakt. Door een uitsluchtplastien. En uh, mag Jongerland een vrij slot nemen. Heel ver van het strafselgebied af. Het is dus geen gevaar voor het landvoort. De stand is nog 1-1-0. En we spelen in de 68e minuut. Dankjewel, Jan Frenis. En uh, uiteraard in derde uur uh, veel meer. En wij gaan op naar het nieuws. En weer uh, van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog 1 uh, uur lang. Graag tot zo.